Een klomp met het NOS journaal. De Meidenfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Kiev. Vorig jaar deed Douwe Bob namens Nederland mee. Hij eindigde in de finale als elfde met het nummer Slow Down. Prinses Irene is diep gekwetst door de inhoud van de nieuwe biografie van haar moeder Juliana. Het is een ontluisterend en pijnlijk boek, zei Irene op Radio 2. In Juliana, voorstin in een mannenwereld, wordt onder meer ingezoomd op het huwelijk van Juliana en prins Bernhard. En op de misdragingen van de prins. Prinses Irene vindt dat schrijfster Jolande Withuis teveel heeft geïnterpreteerd. Over het privéleven van haar ouders staan dingen in het boek die in haar beleving en herinneringen niet kloppen. Wat er niet klopt wilde prinses Irene niet zeggen. Een aanhanger van Donald Trump is weggestuurd... van een campagnebijeenkomst in North carolina Trump dacht dat de man een demonstrant was. Hij noemde hem een misdadiger en vroeg de beveiliging om hem af te voeren. De zwarte man was naar de bijeenkomst gekomen om Trump een briefje te geven. Hij moet niets weten van Hillary Clinton... maar hij wilde Trump wel vragen om voortaan wat milder te spreken... over vrouwen en zwarten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie... houdt de komst van een imam uit België naar Nederland scherp in de gaten... Het ministerie zegt dat in de reactie op het bericht dat België de imam uitzet. Volgens de Belgen predikt hij haat en is hij een gevaar voor de samenleving. De man heeft de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit. Omdat de man ook Nederlander is, kan hij niet aan de grens worden tegengehouden. Hij zou wel in de gaten worden gehouden om vast te stellen of hij in Nederland onverdraagzame of haatdragende boodschappen verspreidt, zegt het ministerie. Het weer in een groot deel van het land zon. Over het zuiden trekken wat vaker wolkenvelden voorbij. Het blijft droog en het is 13 tot 16 graden. Dit was het ennoar... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knoopend Almere en Huizen. 11 kilometer file. Op de N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de A6 en de A27... 6 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de verkeers...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 Heb je ook geen medelijden met die uh, garnalen albert? Die moeten hun jasje <laughs> namelijk uit gaan doen nu. <laughs> ja. Ja, en hoe hoe Jas, dat jasje uit? En hoe ze dat moeten doen, dat hoort uw uh, dat, dat luisteraars en kijkers om kwart voor vijf. Want dan hebben we het gedicht. En dat gaat, heeft alles te maken met garnalenpellen. Ja, we hebben het natuurlijk over het zevende uh, open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Zojuist gestart bij Strampillen Thalassa. En iedereen is van harte welkom. Dus schijf en kijkje nemen daar. Het is altijd uh, gezellig. Ja, het uh, derde en laatste uur alweer. Wat gaan we daarin doen? Uiteraard rond de klok van half vijf, zoals u van ons gewend bent, het dier van de week. En die luistert naar de naam Ona. En ze is nog heel erg jong, dus ze kan nog heel lang mee. Het dier van de week Ona, om half vijf. Zoals gezegd, om kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat heeft alles te maken met de kunst van het garnalenpellen. En we hebben natuurlijk om kwart over vier, rond de klok van kwart over vier, hebben we natuurlijk Pitt's Report... We gaan kijken naar de uh, vrije trainingen die al zijn verreden in de Formule 1. De trainingen 1 en 2. En om 5 uur vanmiddag zal de derde uh, vrije training plaatsvinden. En vanavond om 8 uur de kwalificatie voor de Formule 1 race in Mexico. We hebben natuurlijk ook nog sport kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En kijken en luisteren kan via wwwzfm -live www livenl wwwzfm livenl Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag... met nu de single van Elton John. Between you and me I could honestly say That things can only get better Van Elton John Hoyt op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, en zo dadelijk het uh, Formule 1 nieuws in uh, Pit Reports. Maar eerst gaan we nog even luisteren... naar deze lekkere nederpop-klassieker uh, van Toontje Lager. En heel stiekem heb ik met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht...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 Waar, nee, de popper, klassieker uit de jaren 80. Dat was Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, dit weekend de Grand Prix Formule 1 van uh, Mexico. En uh, ja, je gaat het waarschijnlijk hebben over Max Verstappen. Het ging niet al te best in de eerste twee uh, vrije trainingen, Obertjohn. Nee, daarover zometeen meer. Maar we gaan allereerst nog even terug naar vorige week, naar Amerika waarin Max een verkeerde pitstop maakte en later ook uitviel... maar desondanks tot Driver of the Day was gekozen. De Nederlandse Formule 1-fans hebben andermaal van zich laten horen. Ondanks de mislukte pitstop en het uitvallen van Max Verstappen... vorige week in Amerika hebben ze hun landgenoot voor die race uitgeroepen tot Driver of the Day. Het betekende een hat-trick voor de Limburger... die tijdens de afgelopen twee races in Maleisië en Japan... ook wel beloond werd met de award. In beide Aziatische landen finishte Verstappen als tweede... Verstappen werd tijdens de Britse, Oostenrijkse, Canadees... en Spaanse Grand Prix ook al beloond met deze prestigieuze prijs. Uh, Max Verstappen viel aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico... meteen met de deur in huis met de mededeling... dat hij voortaan de radio in zijn auto uit zal zetten. Omdat iedereen mee kan luisteren... wordt het te vaak anders geïnterpreteerd dan ik het bedoel. Naar mijn team toe is dat niet fair... en zelf vind ik het ook niet prettig. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat een professionele opmerking... als arrogant of zo overkwam... Alsof ik de mensen bij Red Bull niet serieus neem. Daarom heb ik besloten alleen in noodgevallen de rode knop in te drukken... en dan alleen met nee en ja te antwoorden. Nog drie keer alles of niets. Lewis Hamilton weet dat en draait er ook niet omheen. De op de fraaie autodromo Hermanos Rodríguez in Mexico... De rest hem niet anders dan morgen, uh, dan morgen de titel te winnen... om zich te houden op prologatie van zijn wereldtitel. Er gaat nog een gat van 26 punten tussen hem en teamgenoot... en concurrent Nico Rosberg die zelfs twee keer tweede en één keer derde mag worden... om de Brit voor te blijven. Na remproblemen in de eerste oefensessie... heeft Max Verstappen de zevende tijd gereden in de tweede training. De Nederlander kwam in de, op de tweede vrijdagse sessie... tot een beste tijd van 1.20.6, goed voor een zevende plek. Red Bull Racing teamgenoot Daniel Ricciardo... ging maar iets sneller 1.20.4 en werd een vijfde. De snelste tijden werden gereden door Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur noteerde 1.19.7... En was ermee 0,004 seconden sneller dan <racht> Zo, Lewis dus, Ja, dat is een gat van giga. 0,004 seconden sneller dan Lewis Hamilton. Die op zijn beurt Mercedes-teamgenoot en titelrivaal uh, Nico Rosberg... ruim twee tienden te snel af was. Kimi Rijkonen werd vierde. Hoek, Nico Hoekenberg Force India zesde. Valerie Bottas, Carlos Sainz en Fernando Alonso besloten de top tien. Vanmiddag om vijf uur Nederlandse tijd, de derde vrije training. En vanavond om acht uur, en daar gaat het natuurlijk om... de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico vanmorgen... die om morgenavond om acht uur op de diverse sportkanalen live te volgen is. Dat gaat weer spannend worden. En uiteraard gaan we het volgen. Ja, niet op de radio, maar wij wel, toch? Uh, wij, wij zeker ja, ben, je dan, ben je nog op dan, om acht uur? Ja, dat ben ik nog wel wakker. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Totdat Max uitvalt. Hè, dan ga ik dat is mee. goed, ja. Je hebt gelijk, <laughs> je hebt gelijk. Vanavond om acht uur dus de belangrijke kwalie van de Grand Prix van Mexico. He walked into the party Like you were walking into a yacht Your head strategically dipped below Dat was hem de single van Carly Simon en Your So Ja, we hebben niks meer verhalen van de heren van de Veteraan 1. Dus. Ik ben bang, Albert Young, dat ze verloren hebben. Met 3 tegen 1 tegen KHFC. Ja, speelt ook uit. En dan mag je wel een keertje verliezen, toch? Nou. Jawel, jawel. <laughs> Hier is Curious Kill the Cats en Down to Earth: Shooting stars in midnight pastures En hanging out on clouds. on magic copies It's a fairy tale to me but you're in tune The Chateau The Nou, ik heb in ieder geval een uurtje langer tijd om te doen. Dat bedoel dat ik. <laughs> dat doe ik. Ja. Dus nee, ik ben hier morgenochtend ruim op tijd. Ruim op tijd. Ondanks het feit dat de klok een uur achteruit gaat. Hè? Ja, een uurtje, uurtje terug. Uur langer slapen. Ja, nee, ik mag morgen uh, tussen 10 en 12 CFM klassiek... Uh, ach, klassiek. Dat moet je mij wel. Jazz uh, presenteren. Oké, okay, nou, gezellig. Ja, dat is... Uh, nou, ik heb, zo ben ik ook ooit bij CFM begonnen, weet je wel. In 2002 met, uh, met jazz op de zaterdag... Zondagmorgen van 10 tot 12... En euh, nou ja, ze hadden een, een plekje over, dus ik denk van, nou laat ik het maar weer eens een keer gaan proberen morgen. Ik ben morgen helemaal frisse, fruitige, want je kan een uurtje langer uitslapen. Ja, dus. ja, ja, ja, ja, ja. Want de klok gaat een uurtje terug, hè, vanavond. Om drie uur is het in één keer twee uur. Kan je ook een uurtje langer stappen of een uurtje langer slapen? Precies wat je wil. Turn back de klok. Hier is Johnny H. Yes. Leuk, hè? Gewoon, er staan, er staan er twee platen van Johnny HS. Yes. Ja, ik denk al. Is hij veranderd of zo? Nee, nee, nee. Het bruggetje was wel goed. Ja, heel goed, hè? Turn back the clock. Ja, de wintertijd gaat weer in. Vannacht om drie uur wordt het twee uur. Dus u bent gewaarschuwd. U moet een uurtje langer slapen... of een uurtje langer stappen. Precies wat je wil. En hier is wel het juiste nummer. Johnny H, yes, toch een marzel, hè, aankomende nacht. Jawel, dan mag de klok een uurtje terug. Van drie uur naar twee uur wintertijd, ja, het gaat aankomende nacht weer in, dus... Je weet waar je aan toe bent, hè, He, even het klokje verzetten. En uh, of de buren daar blij mee zijn als je klok gaat, uh, gaat verplaatsen midden in de nacht, dat weet ik niet, maar <lacht> goed. Hey, het is uh, drie overal, vijf over uh, klok gesproken. Tijd voor het dier van de week en we hebben weer een uh, kakelvers dier van de week. Ja, en die luistert naar de naam Ona. Een Ona is een iets verlegen dame van een maand of vier. Dat Ona binnenkwam, was ze heel angstig... omdat ze nog niet veel in handen was geweest. Ze komt namelijk van een boerderij. Haar moeder is gelukkig niet wild en Ona is dit ook absoluut niet... maar ze moet je wel even leren kennen. Ze kan geaaid worden als ze lekker in haar mandje ligt. Dan gaat ze helemaal op de rug liggen en dan begint ze zelfs heel hard te spinnen. Als ze op de afdeling rondloopt of gaat zitten... Dat durft ze nog niet naar de medewerkers van het asiel te komen. Dat vindt ze nog eng. Maar de afgelopen tijd is ze met sprongen vooruit gegaan. Ona is gewend aan andere katten... en zal met wat oudere kinderen zeker goed kunnen uh, omgaan. Uh, wilt u weten welke andere katten en honden en konijnen in het asiel zijn? Ga dan gewoon even naar de website www.dierenthuiskennemeland.nl En het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur tot 4 uur... en te bereiken op telefoonnummer 5713888. 571-3888, want ook ONA verdient een thuis. En juist om vier uur is ze begonnen... ...zeven de Open Nederlands Kampioenschap Garnalen En het gedicht van de dag, zal dadelijk om kwart voor vijf... staan daarvan in de teken. Zo warmen je bij CFM alvast een klein beetje op voor je zaterdagavond, stappenavond. met deze van Metja Laser en Light It Up. Jawel, om nog twee plaatsen te gaan en dan komt hij er echt aan, het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van de garnaal, maar eerst even een lekkere dus is nog van en Faya. De disco-schoentjes weer uit de kast gehaald. Met deze classic van Earth with the Fire. En let us groove. Jawel, Tissé, weer tijd voor een nieuwtje. En we gaan ditmaal aandacht besteden aan golf. En wel aan golfer Joost Luiten. Golfer Joost Luiten is naar de derde ronde van de HSBC Championship. in de Chinese Shanghai. een goede subtopper. De Nederlandse prof noteerde vandaag een score van 71 slagen, 1 onder par. en deelt met een totaalscore van min 5 de 22 e plaats. De Rotterdammer noteerde drie birdies en twee bogies op de golfbaan van Sheizan International, waar de lucratieve toernooi uit de World Golf Championship wordt afgewerkt. De prijzenpot, luisteraars en kijkers, in Shanghai is gevuld met 9,5 miljoen dollar. De Japanner Hideki Matsuyama hield in de derde ronde zijn compositie vast en gaat zondag met min 17 de slotronde in. Hij heeft drie slagen voorsprong op zijn eerste belager, de schot Russell Knox. Matsuyama voegde vandaag 68 slagen toe aan zijn indrukwekkende lage scoren in dit championship. In de eerste twee ronden maakte hij liefst 19 birdies. Dus wordt morgen nog vervolgd. Jeutje, wat een prijzenpot trouwens. Ja, da daarom zijn al die goede, de, laten we zeggen, de top 50 spelers... zijn er ook goed vertegenwoordigd. Want dit is natuurlijk wel even meer wat prijzen geld wat te verdelen is. Oké, okay, ik ga golfen. Ja. Ja, dat je geen gekker is, ja, heel goed. Wat doen we hier? Kom ik je erbij. Zodat ik het gedicht van de dag... maar hier is 21 Pilots, hier is Stressed Out...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 Zal er weer zo'n momentje, Albert Jan. Zo even voor kwart voor vijf, daar komt hij binnen. Fred Heivelt, hij wil natuurlijk ook uh, luisteren naar het gedicht van de dag. Die doen we om kwart voor vijf bij Salvoet op zaterdag en zandvoort op zondag. Nou, het is kwart voor vijf. Daar komt hij aan. Het gedicht van de dag. De kunst van het garnalenpellen. Garnalenpellen is niet moeilijk. En doe je altijd op dezelfde manier. Zowel voor de pro als de amateur. Het is een kwestie van veel oefenen... en dan gaat het vanzelf soepel, zonder geklier. Als er nog een kopje op de garnaal zit... verwijder je die als eerst. Draai hem er voorzichtig af. Niet met geweld, maar heel beheerst. Daarna verwijder je de schaal. Duw eerst de pootjes uit elkaar... Nu de hele schaal eraf pellen zonder, zonder de garnaal zelf te veel te kwellen. Probeer de garnaal wel heel te laten. Het staartje trek je er dan als laatste af. Lukt dat niet, dan heb je een probleem. Want dan telt de garnaal niet voor de jury als straf. Gooi de schalen zeker niet weg...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 Bij de Hollandse garnaal mag je blijven zitten. Deze pel je wel op dezelfde manier. Heb je mooi even tijd voor een slokje bier? Het blijft een gevoelige kwestie. Het motto Oefening baat kunst. Geldt ook voor het zevende Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. En diegenen diegene die dit jaar winnen. zorgen ervoor dat hun medepellers ook in 2017. Op Ravance zullen zinnen. Elk jaar weer een mooi evenement: het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. En dit jaar alweer voor de zevende keer bij Thalassa. Zojuist om 4 uh, uur zijn ze gestart. En het gaat nog wel een paar uurtjes door, hoor. Dus als je even een kijkje wilt gaan nemen, je bent van harte welkom. Dankjewel, Albert, jou voor het mooie gedicht. De kunst van het garnalenpellen. Ja, nou weet ik ook hoe het moet. Dat kan ik net zo goed volgend jaar mee gaan doen. <laughs> nou, dat wordt helemaal niks. Nee, zo zult me niet doen. Nou ja, zo dadelijk dus entertainment voor you. Hij is gearriveerd in de studio, Fred. Hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Het ja, mooie gedicht van de dag hoor je Des van... Aha, en uh, tachi. Jawel, we hoorden hem net al uh, zo op de achtergrond. Fred, hij is weer in de studio. Hey, goedemiddag, ja, Fred. Goedemiddag. Hallo. Ah, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe goedemiddag. is het daarmee? Weet je weer overleefd? Ja, helaas... Uh, helaas, helaas, helaas wel. zeggen. Uh, oh, uh, <laughs> Oké, okay. Het is al vrolijke vent, ja, Het is al vrolijke altijd, vent. altijd, Wat gaan ze dadelijk na vijf uur doen? Ja, na uh, vijf uur hebben we nou, vandaag, als het goed is, Mike Daanen wel in de studio. Ja, vorige vorige week is het niet gelukt. Nee, en Roefink was ook niet gelukt geloof ik. Nee, nee voor... is ook niet gelukt en daar uh, gaan we ook verder niet... Uh, <lacht> met... <lacht> met verder. verder geen commentaar. <lacht> daar staat <lacht> een feitje achter me. Ja. Uh, Vink, ja. Ja, ja, uh, ja. En uh, ja. we hebben telefonisch contact met uh, Henk Dissel en uh, Henk Stelte En uh, natuurlijk, uh, ja, vorige week helemaal over het hoofd gezien, Rick Hoogland. Rick. Ja, Rick Hoogland. en uh, ja Dus uh, drie artiesten telefonisch uh, even eventjes uh, vandaag. In de uitzending. In de uitzending voor uh, ja, hun nieuwe, uh, of uh, hun laatste single. En natuurlijk Mike Daan over zijn laatste single. Nou, maar die, komt die, ook, ook, ook, die is ook ook de die Als het goed is, moet hij om vijf uur binnenkomen. Wel goed. Dus, uh, Oké. Okay. Oh, okay. ja. Nog <laughs> zeven minuten te gaan. Nog zeven, de countdown loopt. Ja, we houden het in de gaten. Ja, ik <laughs> ook. Ja, ik ook. <laughs> ja, heel goed. Hey, heel veel plezier. Hè. Fred, zo dadelijk, na vijf uur. Entertainment voor ja. jou? Ja, dankjewel. Hoe kunnen ze allemaal luisteren naar je? Gewoon uh, lekker via Facebook. Daar staan alle linkjes. En daar kunnen ze op klikken. En dus ze kunnen via iTunes of... Uh, uh, hoe heet het? CFM, -alive. Cfm Live. CFM-live.nl Ja. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier samen met okay, Veel plezier. Hoi. hoi. Hoi, Ja, we gaan nog een echte gouden oude draaien. Charlie Rich is hier. en the most beautiful girl. Hey.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 I'm sorry. Beter dan uh, de zangeres zonder naam dit uh, over Jan, of iets. Ja, daar hebben we straks bij het werk overleg ja, ja, ja, daarom even. hebben we ook werk overleg. snap dat dan. Ja, ik draaide Mexico, uh, Fred. Want oh. we hebben uh, <laughs> dit weekend natuurlijk uh, de Grand Prix van Mexico. Dus ik denk, nou, leuk, uh, leuk plaatje om te draaien. Maar hij is nou, zijn kop stond op. Onweer! Echt waar? Ja. Ja, ja, ja, dat, dat was mijn uitzending van vandaag. Je hebt, samen ja. met Albert Jan. Ik begrijp het. Je hebt een geldige excuus hoor. Je hebt koorts en je bent verkouden. Ja, ja, ja. ja. Nou, Mike geheimen, is ja. ook uh, gearriveerd. Dus uh, ja. dat, dat komt helemaal goed, Fred. Nou, ja, vandaag wel. Vandaag wel. <laughs> hey, hey, hey, hey, hey, hey. Daar is hij dan. En uh, wij zijn er uh, volgende week weer. Hey, Mike. Ja, vanmorgenmiddag is onze collega Andor Sandbergen die presenteert Zandvoer op zondag. En vergeet niet te luisteren morgen naar ZFM Jazz tussen 10 en 12. Wie gaat het doen dan? Samenstelling stel je presentatie in handen van ondergetekenden. Okay. En morgenavond tussen 7 en 9. Ook klassiek liefhebben zitten goed bij ZFM. Van 7 tot 9. ZFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega... Eh, uh, Ruud Janssen. Heel goed. Ja, één ja, ja. keer goed. Ik schud het zo uit de mouw. Ik zou zeggen, <laughs> tot morgenochtend en vergeet niet de klok een uur terug te zetten. Nee, zo is het. Tot morgen. Oh nee, tot volgende week. En dan misschien ook wel tot morgen. Je weet het bij Duits. Veel plezier met Fred. Hoi! Doei doei! Really might you